Dit is onderduid Nederwit met het NOS Journaal. In Duitsland is de rij bij de Lorelei weer vrij. Schepen konden daar sinds vanochtend niet langs door drie vastgelopen schepen. Een ervan was een Nederlands vrachtschip met 1900 ton grind. De schepen zijn in de loop van de avond uit de vaargeul getrokken. Door de vastgelopen schepen was een file van 65 schepen ontstaan. Begin dit jaar kapseisde in de rivierbocht bij Bonn een Duitse tanker met zwavelzuur. Toen konden schepen er ruim een maand niet langs.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 feel Zo'n Ongetwijfeld, oh, wat een knijter van een plaat. Ray Fox, de trumpeter. Ja, we draaiden hem een tijdje geleden al en we zeiden, jullie zijn nog niet van deze plaat af. En ja, nu Chocolate Toma in the House. En, ja, met deze edit, remix, hoe je het noemen wilt. Is dit een zomerrit van je belsak? Welkom bij een nieuwe aflevering van See It in the House. Mijn naam is DJ J.K. en voor je staan twee nieuwe... Uurtjes, frisse, vrijdagmuziek. muziek En natuurlijk heel veel hete nieuwtjes Wat hebben we vanavond allemaal in de show? Nou, niet te vergeten Rond die klok van 10 voor 10 De zeerpaardigheid Waar kunnen al je voetjes van de vloer? Ik heb alle, alle feestjes voor het hele weekend Voor de vrijdag, de zaterdag en zondag Allemaal staan ze op een rijtje En ja Natuurlijk, ook zie je het is geen zie je het zonder al die hete nieuwtjes. Nou gaan we even kijken naar de timetable van het Welcome to the Future Festival. Dan hebben we ook uh, nog de Latino grooves van, uh, recensie en de mixtape. We gaan kijken wat Lucian Ford uh, de laatste tijd uitspookt. Kortom. Ik zou hem zeker eventjes hier houden op jouw 106.9, of 104.5. En ja, als dat nog niet genoeg is voor dit eerste uur. Gewoon hele vette beats en hele fijne nieuwtjes. Het tweede uur hebben we weer een hele leuke mix Van niemand minder dan Delivio Reven en Aaron Kill. Te meer, reden genoeg om hier naar jouw CFM's antwoorden te blijven luisteren. En ja, ik vraag me toch af waar de zonnetje blijft. We gaan even vragen aan Martin Hallo! Hallo!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 Geopend Leuk dat je bent ingeschakeld 106.9, 104.5 En ja, deze knaller Artie Around World Wordt echt Helemaal gerisch gedraaid Door alle grote namen Binnen de decay scene En zo doen we hier natuurlijk ook bij See It in de house Daarvoor hoorde je natuurlijk Martin Solvey, Hello Maar dan eventjes anders In de Roger Sanchez Edit ja, dan is het tijd voor een nieuwtje over Lucien Voort, want ja, ervaring en brandende ambitie is een zeldzame combinatie in mensen, maar die geldt niet voor Lucien Voort. Want na meer dan twintig jaar in de houding leeft bij Lucien Voort nog altijd de drang om zich verder te ontwikkelen in de door hem zo geliefde muziek. Na zijn ervaring als club DJ, producer, radiomaker en radiodj zocht hij naar andere manieren om zijn talent te kunnen uiten. Zodoende richtte hij zich op de afgelopen tijd op het laatste ontbrekende stukje Songwriter. Middels verschijnen reizen naar Zweden om daar met grote topline schrijvers te kunnen werken, hij heeft Lucien zich de kunst van het schrijven en produceren van radiogerichte clubmuziek eigen gemaakt. Een direct resultaat kwam in de vorm van Lucien's nieuwe track Indian Dream, het officiële Indian Summer Festival Anthem, wat je regelmatig hier natuurlijk hebt kunnen horen. Waarvan Lucien Voort zowel de productie, muziek als lyrics en zanglijn voor zijn rekening heeft genomen. In zijn nieuwe studio, ruimte in het westen van Rotterdam, werpen de Zweedse lessen direct vrucht af. Want ja, Indian Dream is inmiddels goed opgepakt door de Nederlandse radio en de tv-stations. Zoals er onder meer Team F, Slam TV, Slam FM, Radio Decibel, Fresh FM en Phoenix hebben de track in hun playlist opgenomen. Ook in de clubcircuit is de Indian Dream track Stampfoot Baldfist-versie goed ontvangen en is nu officieel verkrijgbaar. Ja, wil je hem natuurlijk eventjes horen. Je kunt altijd nog kijken even naar het YouTube kanaal. Ja, dat is, is heel ongetwijfeld te vinden. Ja, wat gaat er nog verder uh, gebeuren? Lucien Ford is vol vertrouwen de zomer ingestapt en reist momenteel door Europa om zijn sound ook internationaal ten gore te brengen. Maar ook in Nederland staan er nog mooie dingen op stapel in het festivalseizoen. Zoals onder andere het Loveland Festival op de, uh, 13 augustus. Ja, een unieke sound, internationale allure en onverzadigbare drang om zijn kwaliteiten aan de wereld te tonen. Maak van Lucien Fort een man om in de gaten te houden. Tot zo weer de nieuwtje over Lucian Fort. En ja dan gaan we toch weer naar uh, onze enige helden Nou ja enige helden Echte helden Chocolate Puma De heren die zijn druk bezig Met remixen, produceren Je hebt vorige week natuurlijk hun remake uh, kunnen horen Hun alias uh, The Good Man, Met Give It Up Origineel is hier ontstaan in de ZFM studio. Ze wouden hem als een achtergrondje gebruiken. Ze hebben inmiddels, nou ja, is het wel bekend, de hele wereld rondgereisd met die sound. En ja, ze kunnen niet achterblijven, dus ze blijven doorproduceren. En zodoende hebben ze deze keer ook weer een nieuwe track onder andere genomen. Je hoorde bijvoorbeeld Ray Fox de Trumpeter als openingsplaats. Maar ze gaan ook nieuwe wegen in. En dat hebben ze bijvoorbeeld met de Firebeats gedaan. Een die binnenkort uitkomt. Maar hier nu al op het is te horen. Koping! Puma en de Firebeats. Wordt hem hier natuurlijk. Op van Sanford. Punt 9 is zon, zee, zandvoort en zomers. met zijn nieuwe track Double Cross in de Lauwer en Kanaar featuring Crack Note dub. Een mondvol, maar het is een ongelooflijk lekkere track. En ook de andere remixen, zowel de original als de dub, zijn super. Dus die ga je binnenkort nog regelmatig horen in de clubs... Ja, nog ruim een week te gaan en dan is het eindelijk zover Welcome to the Future 2011 Alweer de vijfde editie, eh, editie oftewel de jubileum editie van het uh, hele grote festival in recreatiegebied Het Twiske bij Amsterdam Daarom niet langer gedraald en heb ik hieronder de complete uh, timetable Ja, de main stage begint om 10 uur en trapt af met karotten om 10 uur wordt het, uh, heb je Nick van Julie vs. Joris voor Collective Turnstrasse live Sex Troxler, Kabale und Liebe live Gabriel Ananda live Nina Kravis En Erik de Man dan hebben we nog meer, want er is ook een techno-stage met Ben Klok die aftrapt. Dan hebben we Slam Live, Steve Rachmat, Secret Cinema, Thomas Schumacher, Egbert Live, Counterpart Live en Peter Horrefort. Dan gaan we naar het festivalpodium Circus. Dat staat onder meer De Man zonder Schaduw, Olena Kadar Live, Gregor Treasure, Daniel Sanchez, Quasar Live, Wouter de Moor en Kydion Bowens, Edwin Oosterwal en El Mundo en Satori. Dan gaan dan gaan we naar de Future Stage. Daar staat Lauhuis en Boris Werner met een drie uur durende set. Soulclap, Tom Trago Live, Tom Ruig Live, Anoniem Live, Makam en David Labai. Dan hebben we de Backyard Stage met onder andere 360, oftewel Nuno Dos Santos en Patrice Baumel. Jason Enter Argonauts Live, oh no, Elfde live, Olivier, Wijter, Jasper Wolf en Dorine Dorado. Dan hebben we tot slot de Garden Stage met Tim H. Hoeven, Joe Daniel Spekker, Sven Tetro, Sandy Hunner en Ton Ludwig Lijf, Frodo en Pep. En als afsluiter hebben we Tim Travis. Tot zover dit nieuwtje. Over naar lekkere muziek en wat dacht je van deze? Denny T. Swing Ding You. Heerlijk die groove. Op jou zien we hem zo'n voort. Tot aan 11 uur zijn we bij je. En vergeet het niet, zometeen rond de klok van 10 voor 10. Hij staat weer helemaal voor je klaar. The one and only, see it party kite. Ik kan je zeggen, vooral die zaterdag. Oeh, om je vingers bij af te liggen. Is wat commerciëler te draaien, Rihanna California King bed in de DJ Chuck en Abel Ramos drip mix. En daarvoor hoorde je natuurlijk Danny T Swing Thing Hue speciaal voor onze huisschilder Maurice. Ja, en dan gaan we door naar Rocket weer Ja, Rocket, ja, prachtig festival weer. 23 graden en volop zon wordt het niet aanstaande zaterdag, maar droog wordt het wel. Althans, dat hopen we maar. En dat voelt als een verademing. Wegens de wisselvallige voorspellingen en met de editie van 2008 nog vers in het geheugen... ...is na lang wikken, wegen en tubben afgelopen weekend besloten om het terrein van Rocket Open Air anders in te delen. Bij de nieuwe indeling is besloten om het Rocket Podium, dat altijd een open area is, dit jaar te overkappen. Ook de plek is veranderd en bevindt zich nu in het midden van het terrein. De indeling heeft ook als gevolg dat de area die op het water gebouwd zouden worden, nu naar het vaste land zijn verplaatst. Het gevolg hiervan is dat de Art of... ...komt te vervallen en dat de Great Electronic Beats en Foxes en Wolves worden samengevoegd. Ja, de lange termijn verwachtingen waren vorige week nog goed... ...maar de dagen met regen veranderden bijna elke vier uur. Op een bepaald moment moet de productie beginnen met bouw... ...en is het zekere voor het onzekere genomen. Mocht het dan toch regenen, dan kunnen alle bezoekers overdekt door feesten... ...wat natuurlijk hartstikke mooi is. Een ander gevolg is dat er in het programma is geschoven... ...waardoor de timetable is veranderd. Marco V, die eindelijk The Art Of zou hosten, is nu ondergebracht in de tent van Paradise People om daar af te sluiten. Het programma is daarop aangepast. Ja, Erki en Bas Klep zijn bijvoorbeeld omgewisseld en de flipside wordt nu geplaatst op het vaste land en blijft verder ongewijzigd. Ja, DJ Rush en Aeroplane staan nu in dezelfde tent geprogrammeerd als onder andere De Jeugd van Tegenwoordig, Don Diablo, Brodinski en Boom Clutch, en is nu behoorlijk eclectisch. Ja, nog een gevolg is dat er een paar artiesten-dj's hierdoor komen te vallen. Waaronder Alex Kenji, Thomas Gold, Hartwell, Jochem Miller, Bart Moore en Terry Toner. Ja, met deze maatregelen neemt de organisatie geen risico voor de bezoekers. Want stiekem hoopt iedereen natuurlijk dat het wisselvallige weer omstaat naar een lekkere warme zonnige dag. En dat alle maatregelen niet genomen hadden hoeven te worden. Maar ook als er een bui zal vallen kunnen alle bezoekers van Rocket Open Air door alle genomen maatregelen lekker overdekt dansen. Ja, Rocket Open Air vindt aanstaande zaterdag 30 juli van 11 uur ochtends tot 11 uur avonds plaats aan de Maarseveense plassen in Maarsen. Ja, dat ligt onder de rook van Utrecht voor degene die niet zo geografisch zijn onderweg. Ja, na het festival kan het doorgefeest worden bij de officiële afterparties in onder andere Club Puma in Utrecht en in de Westerunie in Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.rocket.nl en bij alle Primera winkels in het land. Kaarten zijn ook onder meer te kopen via Playlogic. En ja, tot zover dit nieuwtje. Over Rocket Open Air. Ga je erheen. Namens de mensen van Zie je het, heel veel plezier natuurlijk. Gaan we door naar een plaat die ja, toch nog te weinig gedraaid wordt, zeker commercieel gezien. Maar die het erg lekker doet in de clubs. Dat is de plaat van de Koenies. Je hebt hem zowel in de Duitse versie. Aloch. Of in de s asshole versie Mijn voorkeur gaat uit Naar de remix van Dabroek en Klein Daarmee gaan we hier speciaal voor jullie klaar zijn De Coonies Zometeen Alle feestjes op een rijtje In de Op Party Zie Op jou Siewem Zandvoort En blijf ook zeker luisteren Want het tweede uur Heeft een hele fijne mix in Petto Van niemand minder de Livio Reven en Aron Kill, Hou hier op jouw CVMs aan kort. Dit zijn de Koonies. ...voor de voetjes van de vloer. En ja, ik kijk naar die klok. Kan maar één ding betekenen. De See It Party Guide. Welkom bij een nieuwe aflevering van de See It Party Guide. Alle hete feestjes op een rij. Waar moet jij vanavond zijn? Morgen, oftewel zondag. Pak je agenda er maar bij. Vanavond, Friday night. In Club Lido. Aan Max Eeuwoplein, nummer 62 in Amsterdam De prijs is slechts 5 euro Maar daar vinden we niemand minder dan Daniel Elmebius en die Rashid Wil je meer informatie? Ga dan naar www.hollandcasino.nl Slash Lido Club Verhaal van de club R, daar staat vanaf 11 uur tot 5 uur R Carnival Het wordt georganiseerd door de Carnival Groep En de kaarten zijn 15 euro en zijn te koop via Logic. De muziekzaal van deze avond is Techno House and Tech House. Wil je meer informatie? www.carnivalgroup.com En dan nog eventjes de line-up in R1 staat Danny Serrano, Mihai Popoviciu, Mulder Back to Back met Ferro en Pompidou. Ga je naar de R2 dan vind je Lopel en Radiosus, Job en Jordi en Pieter Boten. Dan gaan we ook nog naar het feestje Sappig vanavond in Club Escape aan de Rembrandtsplein natuurlijk. De kaarten zijn 12,5 euro, exclusief via En de door is more, namelijk 16 euro. In de line-up Michael Mendoza, Delivio Reven en Aaron Gill, Brian Jundro en Santos, Mitchell Niemeyer, Owen Joy, John Carlo, Del Valle en Vergara. Het wordt allemaal gehost bij MoMC. Dan is er ook nog een urban area, hosted bij Urban Lounge. Daar staat Kit Q, Dwayne, Franklin, Johnny Deff en de Lonely Tune. Dan gaan we naar de zaterdagavond... Dan heb je Electronic Family in het Amsterdamse Bos. Vanaf 11 uur s ochtends tot 11 uur s avonds ben je daar welkom. Kaarten zijn 49,5 euro exclusiefie. En aan de deur, als ze er zijn, zijn 60 euro. Er is een family stage met Wippenberg als opener. Ali en Villa, Gabriel, Andresen, Garrett, Emery, Marcus Schultz, Ferry Korsen. En als afsluiter Armin van Buren. En het wordt gehoost bij Nadia Ali. Dan is een A State of Trends uh, podium met set rice Zij het next DJ Leon Bolje, rank 1 versus Jochem Miller. Dan heb je een drie uur durende set van Armin van Buren, Maar elke keer back to back met een ander. Hij gaat eerst met Marco Schultz back to back, gevolgd door Ferry Korsen. En daarna met Garrett Emery. Dan is er om kwart over zes avonds Simon Patterson, Alex Morf en Ziet van Riel sluiten dit podium. Dan is er ook nog de Space Ibiza en Kumehara's Presents Berlin Balearic Beats. Met opener José María Ramón. Malte neemt het daarna over Eva Pacifico, en Isaac is de afsluiter. Ja, dan het feestje wat wekelijks in de escape in Amsterdam is Framebusters. Ditmaal geen grote line-up, nee, een hele grote line-up, want ja, het is niet minder dan DJ Raymundo's 20-jarige jubileumconcert part 2. Ja, als je van een concert kunt spreken. Je hebt hier kaarten kunnen winnen. Er zijn massaal mailtjes naar gestuurd, naar de Ziet studio. Heb je gewonnen, dan heb je bericht gehad. ...heb je niet gewonnen. Helaas, maar blijf vooral luisteren, want we geven vaak genoeg hier kaarten weg... ...voor allerlei andere leuke feesten, waaronder deze in de Escape. Ja, ik zeg een hele grote line-up. want wat is er morgenavond allemaal in die Escape? Nou ja, ze trappen af om 11 uur en om 5 uur gaat waarschijnlijk de deur dicht. Daar kunnen we zomaar van gaan. En die line-up dan. Mark Benjamin, Cabrio en Castellon, Brian Chundro en Santos, Kreek Salto. Frederik Abbas, Mike Pallone, Joshua Walter, Phonic Punk. Is het genoeg? Nee, er komt nog meer. Radical Roy, Santito, Leo van der Weijden, MC Miss Bunty, Saxi Mr. Eson Sax, -Kass en Home Percussion. Kaarten zijn slechts 16 euro voor deze gigantische line-up. En zijn te koop via Paylogic. En zorg dat je op tijd bent, want het gaat druk worden. Want ik zie hier deze line-up staan. En ik denk zomaar dat er misschien nog wel een paar mensen zijn felicitaties komen brengen aan onze enige echte DJ Raimundo. Ja, eigenlijk zijn de feestjes voor zaterdag zo wel genoeg, maar we kunnen ook nog naar Club R. Nou ja, Club R Ibiza Party Events hebben ze dan. De Matinee World Tour. De line-up is Jordi Lights, G-Martin, Elof De en de vocalist is Vanessa Klein. De minimale leeftijd is 21 jaar. En ja, Paylogic of Easy Ticket zijn de websites waar je kaartjes voor kunt kopen. Dan gaan we naar Beach Club, vroeger invites Pacha Ibiza. Morgenmiddag begint het al om 2 uur en om 12 uur is het helaas alweer afgelopen. Kaarten zijn te koop via Ticketscript. De line up is helaas niet bekendgemaakt, zodoende ook de prijs. Wil je meer informatie? Ga dan even naar de site www.beachclub-vroeger.nl Ja, je hoorde net al Gregor Salto's naam bij Brainbusters. Ja, mocht je hem helemaal zien. Gregor Salto live morgenmiddag. Vanaf 5 uur is hij daar tot aan 12 uur bij de Republiek. Kaart heb je kunnen... ...krijgen gewoon via www.gregorsalto.com. Misschien zijn ze nog te krijgen. Neem je in ieder geval even een, een kijkje. De line-up... Gregor Salto, Michael Mendoza... ...FS Green. Ja, en er zijn... live uh, performances bij Florian T... ...Melissa Fortes, Camille... ...en Patrick Chappelle. Dan gaan we naar de zondag. Of nee, we hebben morgen ook nog... ...Hard Classics on the Beach. Bij beachclub Ries hier in Zandvoort. Vanaf 2 uur kun je daar lekker stuiteren tot aan 12 uur. Kaarten zijn 27,5 euro en zijn te kopen via Easy Ticket of Paylogic. Mocht je misgrijpen, je kunt ze ook aan de deur kopen voor 35 euro. De muziekstijl is early hardstyle, harddance, hardtrance en rave. Ja, de DJs die je laten stuiteren zijn Cold Fusion, Daniel Mondello, DHHD, AK, 3 en Charwin, Express, Vivana, Gizmo, Luna, Norman, Pavo, Techno Boy, MC Damanout of Madness en MC Da Silva. Dan gaan we snel naar de feestjes van zondag. Op het Bloemendaalse strand vind je Jacket on the Beach bij Beach Club Bloomingdale. De kaarten zijn 15 euro. Exclusief wie en zijn te koop via C-tickets Ja, en wie staat er? Niemand minder dan ons enige echte AVOJACK, Shermanology, Rehab Leroy Styles, Abster en Sal die MC En in de outside area Staat Sidney Samson, Quintino Dimitri Vegas en Like Mike Ricky Rivado, Jess van D Miss Crown en Ambush Dit gaat mega druk worden Dus zorg dat je je kaarten op tijd in huis hebt Dan gaan we naar het feest Noap is in bij Beach Club Vroeger Vanaf 2 uur ben je welkom en 12 uur sluit het helemaal Met in de dope area Chocolate Puma, Biggie Begelfish Nicky Romero, Schizophrenics Mira en David Gravel, Mark Benjamin, Frankie Rizardo En Das Santos En Funky Roos sluit ook nog de boel af Het wordt allemaal gehoord bij MC Lady B En MC Roja Dan is er ook nog de dope area met Good Grip, Full Scale, nitzel, Cubes En Navis Dan hebben we nog de Fiesta Summer Sounds Bij Beach Club Fuel kaarten zijn 10 euro en aan de deur 15. Zij te koop via Paylogic. En in de line-up staat Jochem Miller, Rank One Very Corsten en Ali en Villa. Het laatste feestje van deze partykite eindigt bij Voetsrock 69. Oftewel de allerlaatste strandtent van Bloemendaal. Het begint om 3 uur en daar vinden we 2001, Bas Amro, Julian Chaptaal en Bart Skills. Kaarten zijn 10 euro, exclusief fee. En dit was de Partyguide voor deze week. Blijf zeker luisteren, want ook het tweede uur brengt meer goeds. We sluiten af met Mink Futuring Alex Peace, House Nation Anthem. Als je alle namen nog niet hebt gehoord in de Partyguide, dan hoor je ze hier nog even in de rij.